Temperatuursaanduiding ontbreekt, geldt doorgaans de vuistrug om rode wijn op kamertemperatuur te serveren. Maar daar zit een kleine frictie. De ideale serveertemperatuur van de meeste rode wijn is 18 graden. Terwijl het thermostaat in de woonkamer vaak op 21 graden en soms zelfs iets hoger staat. Wijn iets terugkoelen dus voor een nog smakelijker resultaat. Maar welke wijn bij welk wild? de suggesties per wildsoort krijgt u zometeen van ons te horen. You take your chances when you fall, for a girl like that. You pay your money, you take your chance with love, that's a fact. Then later on, you may be wonder why you wanted that. But later on, it's later on that. Oh, hier. Yeah. Ja, en ik weet niet... Ik, ik weet niet of ik het deed of dat uh, iemand anders het deed. Ik heb er geen flauw idee van. Het uh, is even behelpen. Ik denk dat alles een beetje van slag is vanwege die, uh, die stroomstoring. Mogelijk. Maar we gaan in ieder geval proberen nu toch muziek te dragen. En dat moet dan worden. Ziet het goed, Jacques? de Beatles? Waarom ik daar Ja, dat klopt. Dus daar gaat hij. Perverted, too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging. Guitar gently weeps as I'm sitting here doing nothing but aging. Still, my guitar gently weeps. Ja, mooie, mooie, hele mooie uitvoering. Goed, uh, we gaan eerst even, voordat we gaan uitleggen uh, waar, welke wijn, wijk bij elk wild hoort, gaan we eens even kijken wat wild eigenlijk is. En met het bijvoeglijke naamwoord wild worden planten en dieren bedoeld die niet gecultiveerd worden, maar in het wild leven staan. Uh, Wikipedia. Maar het wild als celstal naamwoord is er ook vlees dat afkomstig is van wilde niet gecultiveerde dieren. Om wilde dieren binnen een bepaald gebied te houden, maken ze van wilde rozen. Het aantal van de wilde dieren wordt vaak door de mens gereguleerd door bijvoeren en afschot. Dat weten wij maar altijd goed hier in Zandvoort. Uh, wild gaat uh, het dus vaak om vlees van dieren die door jagers, maar ook stropers, die heb je natuurlijk bij Zandvoort heel vroeger veel gehad, Er zijn gejaagd, zoals uh, konijnen, herten en evenzwijnen. Wild wordt door jagers, uh, jachtsimpatiënten en vijfhoefers beschouwd als natuurlijk scharrelvlees. En dat is het in feite ook. Het vlees kan worden gekocht bij de poelier, die zich gespecialiseerd in de verkoop van wild en gevogelte. Tegen het eten van wild en de jacht in het algemeen bestaat ook weerstand. Onder meer bij sommige dierenrechtenorganisaties. Maar welke diersoorten als bejaagd wild, hoe zijn die gerangschikt? Hangt er plaatselijk of krachtzijnde wetgeving aan? Jawel. In, in bijvoorbeeld de Nederland is het flora- en Wet die dat regelt. En te maken onderscheid tussen grof wild, oftewel groot wild. En dat is bijvoorbeeld het edelhert, euh, het Europese ree, de damhert, de moeflon en de wilde Zwijn. Dan is het nog kleinhert en dat zie je eigenlijk wat meer. Dat zijn de haas, verzand, de korhoen en de patrijs. Waterwild uiteraard, en dat is dan de wilde eend, de slop -eend, de wintertaling en de smint, Diverse soorten gans en euh, de zomertaling. En het overgewild, daar wordt onder rekend, gerekend de houtduif onder andere. Nou, de, de Nederlandse Flora-Fauna-Wet... definieert de als vrijheid... ...levende haas, konijn, wild eend, houtduif, zante patrijs... ...deze soorten staan... Uh, ...wegens uh, lage... ...de laatste, moet ik zeggen, de patrijs... ...staat wegens lage dichtheid op de rode lijst. Uh, dus dat betekent dat er niet al te veel meer van zijn... ...en dat ze dus uh, maar heel gelimiteerd... Uh, ...geschoten mogen worden. Goed, dat is dus wild. Sjok, heb je muziek? Uh, ja, Uh, ik kon je bijna niet verstaan Maar ik neem aan dat je nu muziek gaat draaien Janis Joplin yes. Me and Bobby Mackey Bobby thumbed diesel down Just before it rained It rode us all the way into New Orleans I pulled my harp, Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby Slapping was holding Bobby's hand in We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Bye, Eerste woensdag van de maand tijdens culinaire zaken. Jacques, wat voor wild is jouw favoriet eigenlijk? Ja, dat zet ik je voor een Heel raar. Ja, daar ben je. Ben ik daar? Ja, vrij En jij, ben jij er ook nog? Sorry? Ja, jij bent er ook nog. Mijn favoriete wild, nou dat is eigenlijk uh, een beetje moeilijk te zeggen... omdat ik een groot fan ben van de wildsmaak... En uh, ik vind even erg lekker. Maar ik vind een uh, stuk borstfilet van een jonge gans vind ik ook heerlijk. Ja, kan ook erg lekker zijn inderdaad. Ja, dat kun je gewoon bereiden als biefstuk. Niet vergeten te ontvliezen, want anders is het een grote ellende. Dat is mij namelijk één keer overkomen. En dan kun je het beter weggooien. En dat is zonde. Ja. En ja, een goed, bereide, goed bereid hert. Met Zal ik eens kijken wat, appel uh, wat, uh, en, uh, wat Christi Ganser adviseert om bij hert te serveren. Nou, als, als wijn Bordeaux. Het vlees van het hert smaakt iets toerder dan dat van de ree. En daarom zoeken we het in combinaties van warme wijnen die vrij hoog besmaakt zijn. Zoals bijvoorbeeld de Barolo, de Barbaresco -Bar -Bar uit Italië. Wijnen die gemaakt zijn van de Nobilio druif. Gianti en Vino Nobilidi Monte Tolciano. <laughs> Kom even bij zijn aanmerking. Maar nog een stukje stoerder is de Madiran of de Malbec. En Scala van rode Borgonjes en wijnen van de Melodrijf uit Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika... zijn ook goede kandidaten. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen eigenlijk. Nou, Borgonje is in principe natuurlijk een redelijk zware wijn. Ja. ja. En, uh... Uh, wat ook een zware wijn eigenlijk vraagt, binnen wijn, is, is wilde eend... Wordt hier gezegd. Oké. Okay. Rode wijnen waarin de cabernet Sauvignon of Merlot druiven domineren, zijn aanbevolen. Een stevige rode begonje is ook een niet verkeerd bij. Bijvoorbeeld een coteboon of een Cote de Nuit. Dat zijn inderdaad knappe wijnen die ze daar eventjes naar voren haalt. Ja, maar dat zijn ook wijnen die je niet zo snel hier in Zandvoort in een. Uh, ik koop je dit uh, voor 5 euro. Nee, maar je zult ze ook niet zo gauw tegenkomen, denk ik. Nou ja, een Cotebone de denk ik nog wel, maar een Cote de Nuit wordt wat moeilijker. Dat wordt moeilijker, ja. Dan moet je echt naar een speciaal zaak. Ja, oké. Okay. Uh, maar een gebraden eend met de saus weer in vruchten naar voren komen... Uh, wordt ook uh, een begeleid door een stoere madiran... of een Chileense carmenière. Uh, Argentijnse of Chileense malbec. Of een wijntje van de melodruif uit Australië, Frankrijk of Californië. Ja, ik kan me dat wel bij voorstellen. Toen ik nog werkte in een keuken hier in een etablissement in Zandvoort... hadden we op menu staan eendenborst... Uh, in een, uh, hoe noem je dat nou? Uh, saus. Ja, dat, ja, ik serveer het zelf het liefste met een bramensaus. Ja, nou ja, een goede goed. Erg lekker. Ja. En dan de, de, heb ik dat met de kerst gemaakt met bijvoorbeeld een bramensaus van Santvoetse bramen. Ja, ja. Die heb ik, daar heb ik de shim van gebruikt. En het waren oorspronkelijke Santvoetse uh, bramen. Bramen. We gaan ook nog even kijken, want ik ga zo meteen met u een recept toenemen. Dat gaat uh, over. Uh, een wild ragoet, um, heerlijk. zeg maar. En daar wordt bijvoorbeeld een shiraz uit uh, Australië, een Malbec uit Argentinië, een Giconda of een châteauneuf du pap uit Frankrijk of een Cabernet Sauvignon uh, uh, mistie, de gespierde soort is aanbevolen. Goed. Dan gaan we gaan weer even naar muziek en daarna zal ik voor u het, wild recept, uh, het recept van de hazenpeper tevoorschijn toveren. Heel mooi. Dan gaan wij ons nu even bezighouden met groene uien. Green onions, heel uh, ja, passend natuurlijk in dit programma-shock. Ja, daarvoor hebben we hem ook gezocht. Lekkere muziek. Goed, we gaan het hebben over hazenpeper. Het is misschien wel een van de meest bekende specifieke gerechten van de Haas. Er zijn er nog wel meer, maar dit is eigenlijk een gerecht wat iedereen wel kent. En um, ik maak de hazenpeper van hazenbouten. En dat is echt de moeite waard. Het is veel lekkerder dan afsnijsels en, en dat soort zaken. Daar heb je allemaal niks aan. Um, ze liggen meestal niet in de supermarkt Maar uh, een goede polier of een goede slager uh, Die kunnen u daar echt wel aan helpen Bijvoorbeeld Marcel Horneman op de krocht, Daar is dat absoluut te bestellen En laat je niet verhouden door uh, het feit Dat de haaspeper toch minimaal 24 uur moet marineren Je hoeft dan niks te doen Je hoeft het alleen maar af te wachten Het is ook een gerecht dat je prima kunt uh, klaarmaken Van tevoren en dan later weer opwarmen En uh, het is leuk als er etens dus komen uh, Vrienden, kennissen, familie Hartstikke leuk Lekker met gekookte aardappels of puree. Um, en voor de vitamintjes, rode kool met appeltjes, spruitjes. En uh, appelmoes. Ja, ik zou er zelf appel kapot van maken. Of uh, een gehalveerde appel uit de oven met een dot cranberrysaus erop. Niet te versmaden. Wat heb je ervoor nodig? Voor vier uh, tot zes personen. Nou, twee uh, tot drie uh, uh, hazenbouten. Een fles rode wijn. En dat hoeft dus niet per se de wijn te zijn die u gaat drinken als u wat duurdere wijn neemt. Dat is natuurlijk flauwekul om dat ervoor te gebruiken... maar gebruik wel een goede rode wijn in ieder geval. Dan vier eetlepels wijnazijn of zijn, één prei, een ui, een winterpeen... drie laurierblaadjes, acht kruidnagels... acht juniperbessen, 75 gram boter... 150 gram gerookt spek, een bakje champignons... een potje uh, zilveruitjes of Amsterdamse uitjes... maar neem dan niet die hele grote dingen... maar Echt? gewoon lekkere kleine uitjes... Die zijn er het beste bij. Drie plakken ontbijtkoek en dan gebruik ik daar zelf uh, gemberkoek. Dat is erg lekker. gemberontbijtkoek. ontbijtkoek. Uh, twee stukjes chocola, een snuf snuf een nootmuskaat, drie eetlepels saus of jam of rode bessieschijfje, een paar druppels woestersaus, wat peperzout en een deciliter slagroom. En hoe ga je dan te werk? Nou, uh, je snijdt de prei en de uien, de winterpeen in plakjes en leg de bouten met de groenten, laurierblaadjes... kruidnagel, nevenbessen, de azijn... even die nevenbessen heel even kneuzen... de zijn de rode wijn, minstens 24 uur... en een grote kast in de ijskast. Draai ze af en toe heel even om... zodat over alle gedeeltes van de bouten... bedekt worden met de marinade. Zet naast de hazenbouten... Eh, nadat je de hazenbouten hebt gemarineerd... een grote diepe pan met een dikke bodem... op een half half vuur... en smelt erin ongeveer 50 gram boter... en gebruik ervoor het liefst een gietijzeren pan... Haal de bouten uit de marinade en die moet je dan wel bewaren. Dep ze droog en bak de bouten even aan in de pan. Haal de groenten uit de marinade met de schuinspaan en bak ze ook even mee. Giet dan de marinade bij het vlees, doe het deksel erop de pan... en laat de geel twee uur stoven op een laag pitje. De bouten zijn gaar zodra het vlees van de brokjes afvalt. In de tussentijd snijd je het spek in <coughs> pardon, dunne reepjes of blokjes... en de champignon in plakjes... Haal het vlees uit de pan, laat het even afkoelen zodat het met de handen niet verbrandt en verwijder met je vingers de botjes. Oftewel, prik het vlees van de botjes af. Ondertussen giet je de marinade door een zeef, bewaar het vocht en gooi de rest weg. Dus die groentes die allemaal in die marinade hebben gezeten en de kruiderijen kunnen gewoon weggegooid worden. Maak de pan schoon en bak nu in de rest van de boter eerst de plakjes spek, licht krokant en daarna nog even de champignons. Voeg het vlees toe en de gezeefde saus, de uitjes, de plakken ontbijtkoek, de cranberries, of jam of saus of gelei. de saus, de chocola en laat het eventjes inkoken totdat er een gebonden saus ontstaat. Maak op snaart met peper, zout en nootmuskaat en voeg op het laatst nog even de room toe. Nou, en dat is echt heel erg lekker, Jacques. Ja, ik ben ook een groot fan daarvan. Terwijl ik toch af en toe het idee heb dat het een beetje een ondergeschoven gerecht is. Ik kan jou niet verstaan. Ik begrijp er helemaal niets van. Oh, hé? Wat? Jij begrijpt er niks van. Nou, nou, ik dan al helemaal niet natuurlijk, nee. hè? Ik snap, het, ik snap het niet. Maar het is, het is goed. Ja? Ja, we gaan gewoon een stuk muziek draaien. Oké. Okay.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 And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. From me, mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please don't you cry no more. Don't you cry no more. 'Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself I can't carry you baby gonna carry somebody else Yes, on the road again is oh. it. On the road again. We gaan het even hebben over ambenspools. Eten, eten, eten, eten. Elf, fosforsink mag gaan. Kalium, ijzer, koper. Zal ik nog wel even een hele doorgaan. Is goed te gebruiken voor het gerecht wat we zo meteen gaan gebruiken. Ook de volgende. Dat is de shiitake. Het is een Japanse paddenstoel. Die in Nederland uh, behoorlijk veel gegeten wordt. En uh, veel gebruikt wordt in de Aziatische gerechten. In de Aziatische keuken. En in de Aziatische restaurants. Het is een paddenstoel die uit Japan komt. En die zowel vers als gedroogd wordt aangeboden. Uh, dus een... Uh, uh, een eenvoudige voedingswaarde is niet aan te geven... want de droog, gedroogde paddenstoel heeft een andere voedingswaarde... dan een verse. De oesterswam, die kennen we wel. Het is een paddenstoel die wereldwijd de op één... en meest gegeten okay. paddenstoel is. Uh, na de champignon natuurlijk. Deze schimmel bestaat voor 25% van de totale hoeveelheid... gecultiveerde paddenstoelen in Nederland en de wereld uit. De oesterswam levert 4,5 gram eiwit per 100 gram. Jawel. Hele nuttige en lekkere paddenstoel. En ook nog de eikhorentjesbrood, die wil ik ook nog even noemen. Wordt in Italiaans fungi porcini genoemd. En uh, dat is de boletus edulis, waarvan acte. Hij uh, staat bekend om zijn karakteristieke, maar milde, noodachtige smaak. Hij staat ook wel bekend als de koning der paddenstoelen, omdat hij het meest uh, gewilde eetbare paddenstoel ter wereld behoort. Tot de meest gewilde, uh, gewilde eetbare paddenstoel behoort. Wat gaan we daarmee doen? Nou ja, daar kan je bijvoorbeeld een paddenstoelenkiesje mee maken. En dat is een lunchrecht voor drie personen, wat ik nu even wil behandelen. We gebruiken daarvoor vijf plakjes bladendeeg voor hartige taart. 250 gram kastanjechampignons in plakjes. En dan 250 gram paddenstoelen naar keuze. En van bijvoorbeeld de paddenstoelen, die ik zojuist genoemd heb, uh, shiitake, de rijstpaddenstoel en uh, de uh, oesterswam. Dan hebben we nodig 75 gram geraspe kaas, een eetlepel paneermeel, drie bosuitjes, een theelepel tijm, en dat is dan verse tijm. Als je gedroogde gebruikt, dan heb je minder nodig, want het is veel sterker van smaak. Drie eieren, 150 milliliter slagroom, een handje rucola-sla, wat boter om in te vetten, een eetlepel olijfolie, peper en zout. Je hebt hiervoor nodig zo'n kiesvorm van 24 centimeter. Warm de oven voor op 180 graden Celsius en laat de blaadjes deeg ontdooien. Frit ondertussen de olie in de pan en bak de champignons 5 minuten op hoog vuur. Voeg de rest van de paddenstoelen toe en bak nog een aantal minuten doordat ze wat zijn gestonken en het vocht grotendeels verdwenen is. Overigens, paddenstoelen nooit onder de kraan afspoelen. Altijd met een borsteltje, want anders zuigen ze nog meer vocht op dan ze al hebben. <coughs> Goed. Uh, breng het geheel op. Uh Nee, hak de, het bosnuitje in ringetjes en bak nog een minuutje mee met de paddenstoelen. Breng het geheel op smaak met de tijm, een snufje peper en zout. Vet de kiesvorm in met boter. Bekleed de vorm met de velletjes deeg en maak de naden goed aan elkaar vast. Dat doe je met een klein beetje water op je vinger op de onderste blaadje... en het bovenste blaadje erop vastdrukken. Um, prik met een vork wat gaatjes in het deeg en bestrooi, met, bestrooi het met paneermel. Laat de paddenstoelenmengsel uitlekken op een keukenpapiertje... en doe het daarna in de kiesvorm. Klop de eieren met de slag en de kaas door elkaar. Giet de mengsel over de paddenstoelen en verdeel alles mooi over, het, over de kiesvorm. Zet de kies ongeveer 35 minuten in de oven en controleer of hij goed gaar is. Dat doe je dus door een, een prikker, meestal gebruik je het voor een satéprikker, in het midden te steken tot aan de bodem, komt hij er droog uit en dan is het geheel gaar. En het wordt geserveerd met een handje rucola in het midden. Nou, lekker of niet? Heerlijk. Weinig erbij. Ook dat moet, moet ik ze even, even opzoeken. Dat is de verkeerde. Uh, deze. Uh, bij de paddeltsoep kies pas... Cabernet Shiraz Uit de Nieuwe Wereld. Een krachtig, complex, vol... houtgerijpt en aard. Geeft de Christine Gans eraan. Een Bordeaux of Bordeaux Blend. Bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon. Een Merlot of de Cabernet Franc. En uit de, uit de Nieuwe Wereld... zijn ze wat voller... Wat ronder en krachtiger. En Stanssen dan in moderne stijl, ook met weinig huid en vrijdag karakter, is er ook zeer geschikt voor. Nou, krijg je honger van? Ja, ik ook. Maak het dus. Dan komen wij langs om te proeven. Oké. Okay.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 Lekkerheid en mooie muziek. Dit was Stuck in the Middle with You. Well, dealers' dealers wiel moet ik zeggen. Dealers' Wheel. Dealers' Wheel. Dealers' <laughs> <laughs> Wheel. En uh, echt weer een, een hit van een x aantal jaar geleden. X? Dat zijn we rustig uh, heel lang. Ja, bijvoorbeeld. Uh, goed, uh, we gaan het even hebben. We hadden het uh, eigenlijk uh, over de herfst. Uh, met uh, ons culinaire zakenprogramma. En wat is er lekkerder als je. Uh, een, Lekkere stevige strand heb hebt gemaakt in de herfst. Je bent lekker koud. Lekker koud, dat is niet lekker natuurlijk. En je kan je dan verwarmen met bijvoorbeeld een Manhattan klemchouder. Mm. Nou, dat lijkt mij wel erg prettig, Jacques, Of niet? <lacht> <laughs> uh, ik heb het nu over een Nederlandse klemchouder, uh, zoals het eigenlijk ja. officieel heet. Het heet natuurlijk ook dan een mosselchouder. Het is een, een mosselsoep en die doen we voor vier personen. De klemchoude komt oorspronkelijk uit Amerika. Uit de noordoostkant. De Atlantische Oceaan, zeg maar. Zal ik je wel vertellen? Wordt gemaakt, sorry? Zal ik je wel vertellen? Ik werkte vroeger bij Boos, hè? Ik, kan je niet, ik begrijp het niet. Ja, ik begrijp je niet dat je me niet verstaat. Want ik, nee. ik hoor mezelf wel. Ik kan je niet verstaan okay, door de, nou, dan, mijn koptelefoon. Dan hou ik mijn mond. Nou, houd dan je mond ook. <lacht> <lacht> maar goed. De klemst is een bepaald soort... Schellertdier, dat wordt daar gevangen. En daar maken ze een soep van met spek en, en die mosselen. Ontzettend lekker. Ik ga in ieder geval een Nederlandse variant voor u behandelen. En dat is dan de Manhattan Chowder. Oftewel de mosselsoep voor vier personen. Daarvoor heb je nodig twee kilo verse mosselen. 750 milliliter hete visbouillon, 400 gram vastkokende aardappelen. 150 gram bekenreepjes. Een halve theelepel cayennepeper. 500 gram hutspotgroenten. 400 gram tomatenblokjes. drie tankjes gesnipperde knoflook. En 12,5 gram pieslook. Nou, dat mag ook 13 of 12 gram zijn. Maar 15 is ook niet erg hoor. Denk erom. Goed, de, de mossel die behandeld je zoals je gewoon gewend bent. Dus even kijken of de kapotte mossel tussen zitten. Die verwijder je. Je spoelt ze. En als ze daarna niet dichtgaan, dan moet je ze ook verwijderen. Dan doe je ze met 450 milliliter van de bouillon... En in de pan en kook ze dan zes minuten op een hoog vuur. En schud de pan regelmatig om. Je giet ze af in een zeef en vang het vocht op. Dat is heel belangrijk. Schil ondertussen de aardappelen in stukjes. En snijd ze in stukjes van één centimeter. Blokjes, dommelsteenblokjes. Het maakt niet uit wat u daarmee doet. Fret in een ruime pan met een dikke bodem de beken. Bak je daarin dus de knoflook en de cayennepeper. En doe dat rond twee minuten zo op een hoog vuur. Voeg de hutspotgroenten toe en bak de drie minuten mee. Voeg de aardappelen, tomatenblokjes, het opgemangen vocht en de rest van de bouillon toe. En laat met de deksel op de pan op laag vuur 15 minuten koken. Snijd ondertussen de bieslok fijn. Haal de mosselen uit de schelp. En houd er een paar achter met de dus schelp met mosselen om te garneren. En voeg ze uh, op de laatste minuut in de kooktijd toe aan de soep. Verdeel de soep over de kommen. En bestrooid met de bistrook Ganeer met achtergehouden mosselen. En daar eten we uiteraard een lekker siabat erbij. Um, als soep, ik vind dat een klemschoude uh, toch behoorlijk aan de dikke kant moet zijn. Jacques. ben je dat met me eens of niet? Helemaal. Nou, als hij dat niet is, dan moet je dat gewoon eventjes uh, een beetje bijbinden. En uh, dan komt het helemaal goed. En dan uh, echt lekker eten op bijvoorbeeld zondagavond. Zondagavond? Ja, als je lekker zondagmiddag een wandeling hebt gemaakt langs het strand in de storm. En dan heerlijk de Manhattan chowder eten. Goed. En het is zo lekker, hè? Ja, het is echt heerlijk. Ja, wat ik net wilde vertellen, want blijkbaar versta je me nu wel. Verstaat hij me weer niet. Het is <lacht> toch werkelijk <echt> verschrikkelijk. <lacht> ik weet niet wat met de installatie dan is, dus, maar nee, ik, ik hoor werk... jou in ieder geval niet. Ik werkte vroeger voor de firma Boos en dan gingen we wel eens naar Amerika toe. En ja. uh, Boos wordt gemaakt aan de Oostkust. Uh, vlak aan de uh, Atlantische Oceaan. Ja, klopt. En daar liggen een aantal vissersdorpen en dat was stevast, één avond. Dan begonnen we met een echte soep. He, de klauwer, zoals die hoort te zijn, ja. met alles erop en er Ja, geweldig. En we sloten af met een hele kreeft. Geweldig. Alles vers, gevangen, dezelfde dag. Ja, New England, uh, rond de strijk van Cape Cod, uh, wat is dat echt uh, uh, beroemd om geworden, volgens mij. Ja, en mij. het is zalig. Goed, Credence Clearwater Revival. What the Revival. Have you ever seen The Rain? Wat nou, een ongelooflijk lekkere muziek was dat toch? Ja, zeker. En gelukkig hebben we vandaag de Rain niet gezien, choc. Nee, voorlopig ook niet, hè? begrepen. Laten we het hopen. <tie> yes. Ik hou hier wel van. Goed, uh, herfst. Uh, ook de appelen die zijn weer helemaal uh, rijp en die worden geplukt. En dat is natuurlijk een, het, het, uh, in de, uh, het voordeel van de herfst dat ze dan verse appelen, mooie appelen, grote appelen krijgt... van de Nederlandse bodem. En een mooi bijgerecht in de herfst is appelmoes. Ook bij wild erg goed te pruimen, dat zou ik wel bijna willen zeggen. Dan kan je dat natuurlijk ook in een, in een pot of in een uh, blik kopen. Maar zelf maken is echt vele malen lekkerder. Um, je kan er ook zelfs een dessert van maken. En uh, dat moet je dan, die, die appelmoes die je gemaakt hebt... warm serveren met een bol... Echt goede ijssoort. Uh, ijsboerken van mijn part. Eh, met uh, een tot slagroom. Eh, reuk. Lekker, maar hoe doe je dat met appenmoes? Appenmoes wordt bereid door appels met weinig water... Eh, in 10 tot 20 minuten volledig gaar te koken. Appenmoes kan vervolgens zeer fijn worden gemaakt door een zeef. Maar veel mensen prefereren een wat grovere, fijn geroerde appenmoes. Dat doe ik ook. Ik wil graag stukjes erin zien en proeven. Nou, veel kleine kinderen geven de voorkeur aan een zeer fijne en erg zoete appemoes. Traditioneel wordt appemoes gemaakt van half zure, uh, hardzure goudrenetten. Maar andere appelsoorten zijn ook absoluut bruikbaar. Goudgenetten zijn echter goedkoper en veel mensen vinden ze niet zo smakelijk om als handappel te eten. En dan komen ze goed tot hun recht als appelmoes. Toevoegingen om de smaak van appelmoes te veranderen zijn bijvoorbeeld kaneel, maar ook citroen. En citroen heeft dan weer het voordeel dat de appelmoes niet bruin wordt. Um, soms uh, wordt suiker vervangen door honing of zoetstof om suikervrij appemoes te maken. Uh, wat ik doe, ik neem dan een paar uh, eetlepels abricosesem als de appemoes klaar is. Uh, die gaan er doorheen. En ondertussen heb ik wat rozijnen geweld en die gaan dan door mijn appelkompot. Ja, Ja, <lacht> <lacht> daar ga gaat met je vingers bij naar binnen hoor. Echt waar. Erg lekker. Er zijn natuurlijk ook uh, mengsels van appelmoes met andere vruchtenmoes te koop. En die kan je ook zelf maken. Bijvoorbeeld met peren, met appels, met... met uh, Kaneel. Dom, uh, ananas. Kaneel. Uh, bijvoorbeeld. Lekker. Maar een mooi bijgerecht dus. Appelmoes in de herfst. Dat was hem? Ja, dat wist hem eigenlijk. Oh, nou. Cheer. Ik heb er geen wijn bij. Ben ik ook vergeten te vragen aan Christy eigenlijk? Dat lijkt me ook een beetje moeilijk. Nou, maar waarom? nou, nou ja, dessert. Ja, dessertwijn. Een leuke reu misschien? Ja, zou kunnen, maar... Ja, Chateau Je Cam, niet te betalen. Nee, precies. <laughs> <laughs> Ik beter je beter die auto inruilen. Goed, <laughs> stukje muziek. Uh, the Band met The Wait. De uiteraard, mooi nummer, zo als laatste nummer, eigenlijk het einde laatste nummer van culinaire zaken op de eerste woensdag van oktober. Ik wil het nog heel even hebben, Jacques, over het rondje culinair dorp, culinair rondje dorp moet ik zeggen. Dat is 20 november aanstaande en in de uitzending van uh, november, dat is bij mij weten 4 november, dan gaan we daar een van de chefs van uitnodigen. Um, ik weet niet of je weet wat dat is. Uh, je kan kaarten kopen bij de VVV en de deelnemende restaurants. En bij uh, Wijn aan Zee kosten 49,50. En bij elk restaurant krijg je een gerecht met een bijpassende wijn. En deelnemers zijn de CISO-lounge in het Palace Hotel. Brasserie Zin in de Haltestraat, Het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. De Haven van Zandvoort, uh, Stamplevloer 9, dus bij de Rotonde. Het Zand in, in de Kerkstraat. App en Vloed uh, in het Amsterdam Beach Hotel. Grand Café Excel op het Kerkplein en Italian restaurant MMX in de Halterstraat. Ik heb het in het begin van het jaar mee mogen maken met de culinaire rondje strand. Het is een geweldige sfeer. Um, ontzettend leuk om mee te maken. Er kwamen hele goede uh, dingen geserveerd, uh, gerechten geserveerd. Ik drink geen wijn, maar men was over het algemeen te, behoorlijk te spreken over de wijn. Dus wat wil je nou meer? Van 49, 50, een hele dag uh, onder de pannen. Erg leuk om te doen. En we gaan uh, in de uitzending van November halen we een chef naar voren en die gaat dan uitleggen wat hij dan gaat serveren. Het zit erop, Jacques. Ja, ik, uh, ik wil even nog een opmerking maken die u zo zonder meer kunt plaatsen in de categorie onzinnige radiomededelingen. <lacht> Voor de mensen die naar ons luisteren via de eter. Dat gaat helaas niet. <lacht> Nee, want de, uh, op een of andere manier is die uh, zender is uitgevallen. Uh, er wordt zo snel mogelijk aangewerkt uh, om dat weer in orde te krijgen. Dus uh, zet uw radio maar uit, want dat gaat niet lukken. Maar als u inderdaad over, dan over de PC of de kabel heeft geluisterd, het, dan uh, heeft u kunnen genieten van een uur uh, culinaire zaken met uh, Jacques Jongwons en ik zei de gek Joop van Nes. Het was weer leuk om te doen. Jacques heeft ja. mooie muziek uitgezocht. Absoluut. Dank u, dank u, dank u. Wat dan gaan we mee uit? Uh, we gaan eruit met Amerika. Ik wil alleen even zeggen dat aangezien wij hier geen monitorsignaal hebben van uh, de uh, kabel of uh, uh, het internet. Uh, we niet precies kunnen mikken hoe het zit met, uh, met het nieuws. Maar we doen onze best. Tot ziens. Tot de volgende keer. All the life There were plants and birds And rocks and things There was sand and hills And rings The first thing I met Was a fly with a buzz